Trudy Vendrich met het NOS Journaal.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 Op het Museumplein in Amsterdam zijn de spelers van Ajax door zo'n 80.000 supporters onthaald met vuurwerk. De Ajaxi werden met een bus vanaf de Amsterdam Arena naar het centrum van de stad gekreden. Op het podium op het Museumplein werden ze opgewacht door andere burgemeester van der Laan. Op het plein is de sfeer tot nu toe gemoedelijk. Er wordt gezongen, gedanst en gedronken. Veel supporters zwaaien met kartonnen kampioenschalen en vlaggen. Ajax won vanmiddag de beslissende wedstrijd tegen titelverdediger Twente met 3-1 en werd daarmee landkampioen. Binnenstad van Enschede, waar 40.000 mensen op de been waren, stroomde na de wedstrijd snel leeg.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 is er enorm veel gelijkwaardigheid ontstaan. Tussen consument en producent. Tussen de burger en het politieke bestel. Dus door het delen van kennis. Het mobiliseren van kennis van het internet. Eh, nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Je ziet dus in de maatschappij. Eh, als het ware dat dat feminine eh, ja, terug te zien is. Dat het inderdaad toeneemt. Ja, ik moet zeggen. Ik ben wel blij met je bij een opzomming. Want ik, ik, ik, ik, ik zit altijd nog steeds van en zo in het patriarchale.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 Ja, maar dat, oh sorry. Ja, ja? Ja, ja, misschien moeten we zo meteen terugkomen op het spel. Want dan kan ik het spel beter. Goed, uit. ik ben ja, heel uit. nieuwsgierig. Ja. Ja. Nee, maar het, het, uh, natuurlijk hebben vrouwen, ik kreeg toch ook even Vrouwen andere meningen en dan mannen. Maar ik denk dat zijn conclusie vooral was dat er naast elkaar, langs elkaar heen gesproken praten werd. dat is mijn en conclusie en ook. En daar gelukkig. wilde hij wat aan doen. Ja, ja. En dat daarom uh, kwam je dus tot die... Dan zitten we op één lijn. Ja, prima. Ja, ja. Ja. Ja. Er is nog veel werk te verzetten, hoor in de ja. Houdt het je erg bezig, Herman, dit, uh, dit onderwerp? Dit is uh, mijn specialiteit bijna. Oké, okay, ja, nou, ja. vertel eens. Nee, dat ga ik niet uh, in. Dat vertellen. is niet mijn programma. Oké, okay, nou, dat horen we dan nog. Oké. Ja. Bart, ga verder. Dus de, de, er is veel vrouwelijke ontwikkeling uh, <coughs> gaande. Ja, ik vind, nog een leuk voorbeeld. Als je kijkt naar het spirituele. De spiritualiteit. Uh, zeg maar, een aantal jaar geleden hadden we.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 Nou, misschien met de korrel zout, maar dat is dus wel het veranderende wereldbeeld. En als je ziet hoeveel belangstelling er is voor Maria Magdalena de laatste tien jaar. En dat die als het ware ook een ingewijde was. Ja. Uh, ik mag toevallig voor Ananda de lezingen organiseren. En wij krijgen ergens uh, Anine van der Meer. Ik weet niet of je die kent. Dat is schrijfster van Venus is geen vamp. Ja, Echt een, ja, een dijk ja. van een boek. Ja. En ik heb Karin Haanappel ook een keer in de lezing ja, gehad. Leuk. Dat was erg leuk. Ja. Maar het leuke van mij is dat ik een man ben. En het het merendeel zijn vrouwen die deze boodschap ja. uitdragen ja. zijn. Maar dat is ook om de zaak in balans te brengen. Ja. Ja, ja. Er zijn ook vele priesters, Geen, euh, of minder priesteressen. Ja. Moet zo maar, te zeggen. maar het grappige, Bart, is dat, omdat jij een man bent, geloven wij man in jou. Kijk. Kijk, kijk. Hier zakte... Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, oké. Ja. Precies. <laughs> ja. Hey, dus, euh, nou, het gaat, gaat goed met vrouwelijke principe. daar ben ik heel erg blij mee. Ik zit dan bijvoorbeeld ook aan een Obama te denken. Hè. Als je die naast Bush zet, ja. dan euh, ja. is die een heeft hij een vrouwelijke en mannelijke aspect een behoorlijk in, in balans. Ja. En Bush was echt zo'n cowboy, hè. die, die komt nou ja, van een erg conservatieve hoek. Ja, dus euh, zijn we er nu of euh, kunnen we nu gaan rusten? Nee, maar misschien is het goed om zo meteen eerst te uitleggen wat het mannelijk en vrouwelijk principe is. Want dan kan okay. je weer verder gaan en kijken hoe je dat nog verder in die maatschappij Prima. ziet. Uh, nou, gaan we eerst even naar muziek. Dat is goed. goed. En dan ja. gaan we straks het mannelijk en, en vrouwelijk principe aan. Uh, ja, onze gast heeft uh, wat uh, muziek uh, meegenomen. En uh, daar gaat hij wat over vertellen. Ja, ik heb drie muziekjes uh, of nummers, uitgekozen. En het eerste is, uh, toen was ik uh, in mijn puberteit...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 Ja, beste luisteraars, heerlijke muziek van de Four Tops en Reach Out and I'll Be There. En Bart en ik concludeerden net dat het helemaal lekker uit onze jeugd is. Dus we het heerlijk mee, mee te swingen. Prima muziek. Nou, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we dus als gast Bart van Baarsen. En hij is schrijver en coach. En het onderwerp dat we bespreken is het mannelijke en het vrouwelijke principe. En we gaan het in dit blok hebben over het mannelijke en vrouwelijke principe. En Bart, we hadden nog net even een gesprekje. Over, uh, over uh, ja, moeten die mannen nou allemaal vrouwelijk worden? En ik zie er allemaal mannen met truusjes lopen en, uh, nou, wat verwijfde typetjes en dan, dan zijn we er. Ja. Maar toen zei je, nee, ik maak het maar een grapje. Maar, nee, wat is ma maar te misschien bedoelen? mag ik deze vraag even parkeren zodat ik eerst het principe uitleg en ja. dat we dan weer terugkomen okay, op prima. de vraag. Oké, prima. Ja? Nou, wat is het mannelijk en het vrouwelijk principe? Kun je daar wat over zeggen? Ja. Het, ik wil het doen aan de hand van uh, het gebied werk. Dus ik laat spiritualiteit, seksualiteit en opvoeding even buiten beschouwing. Ja, we gaan uh, het echt over het werk ja. Want daar heb je dat kaartspel ook voor ontwikkeld van. Ja, en, en dat maakt dat het het handigste is om uit te leggen. In principe komen we op die andere gebieden ook zo terug. Maar het, is even, het, het, het principe wordt helderder. Mm -hmm. um, nou, er zijn als het ware vier gebieden uh, waar ik het zou willen uitleggen. Dat is doen en zijn. Mm -hmm. Denken en voelen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 Ja, geloof ik ook wel. Ja. Want de vrouw is ook meer collectief gericht. Hè? Ja, is echt ja. gericht op het wij, op het samen zijn, op harmonie. Kinderen. Op, op, uh, ja, op, en daardoor... Hulpverlening. Hulpverlening, op zorg. Ja. En het mannelijke is veel meer ik ben ik en jij bent jij. Ja. En daardoor kan ik ook het zakelijke van het persoonlijke onderscheiden. Daardoor kan ik ook zeggen waar het op staat. Ja. Terwijl het, de, de, ja, de feminine pol zal meer geneigd zijn naar harmonie. Ja. Mijn, mijn ex zei altijd, ik kom er niet uit want alles heeft met elkaar te maken.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 op het bewust worden van die pool. Mm -hmm. En dat integreert in uh, zijn persoonlijkheid. Ja. En dat elke vrouw een feminine bewustzijn heeft... en een, in het onbewuste de masculine pool zetelt. En dat het dus gaat, als het ware, om in gedurende je leven... Uh, zij jong is dus menselijke ontwikkeling... onder andere gebaseerd op het uh, bewust worden van die, van die pool... die in het onbewuste zit. En dat integreren in je persoonlijkheid. Mm -hmm. Dat betekent dus niet dat mannen...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 Daar heb ik wel een vraag over, Bart. Ik, ja. uh, ik, ik, loop, ik zie wel eens mannen achter een, uh, een kinderwagen lopen met een vrouw ernaast. En dan heb ik het gevoel alsof of ze gecastreerd zijn. Oftewel, ze zijn totaal uit een mannelijkheid. Ik kan ook niet zeggen dat ze in een vrouwelijke zitten. Want het, het, het is gewoon helemaal... Kun je een beetje het beeld voor, voorstellen? Niet alle mannen overigens die achter een kinderwagen lopen. Dat mm -hmm. begrijp ik me goed. Maar die mannen, sommige mannen die, die voelen helemaal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 ...tegen de masculine cultuur. Mm -hmm. En bij de mannen die je tegenovergestelde... ...dat sinds het eind jaren zestig... Onder, ...onder de hippies en dan werden de geiten... Ja. ...onder sokken en die begonnen als het ware helemaal... ...in een uh, feminine pool te gaan. En als je naar Dijda kijkt... ...dat is een uh, man die nogal veel schrijft... ...over uh, de kracht van mannen... ...dan zijn er als het ware drie stadia. Um, de ene stadia is dat je een macho hebt... ...die alleen maar uiterst... Uh, ...masculine is...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 Uh, nou luisteraars, we hebben weer eens een uh, primeur...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 Maak maken ruzie, maken regels, maken plannen. Het gaat nooit over mensen, het gaat alleen maar over mannen. Ze werken zich kapot zonder hetzelfde willen merken. Ze maken zich zo dik om hun positie te versterken. Oh, ze vinden vrouwen prachtig, zolang ze er niks van merken. Ja, dames gaan voor, En dat betekent heel lang. Of maagd een heilig of geen maagd meer en een loeder Wanneer een meisje mooi is, noem een man haar een snoesje Ik Kijk heel diep in haar ogen en nog dieper in haar bloesje Maar wat ze willen zeggen met dat afgezaagde smoesje Is dat een man en vrouw?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 Ja. Zouden wij feedback geven aan, op jou? Nou kennen we je niet zo ja, goed. Maar ja, ja. Ik, ik weet zeker dat hij waar is. Want anders zou je zo'n spel nooit kunnen doen. Ja. Zo'n spel nooit kunnen maken bedoel ik. Zal ik ook eens even voorlezen? Ja. Ik kan het zakelijk van het persoonlijk onderscheiden. Nou, ja dat kan ik. Ik geloof je. Ja, ja. die uitschaling heb je voor mij wel. Geloof je hem ook? Ik geloof jou. Ja. Ja, ja, absoluut. En ik ken je. <laughs> ja. Wat heb jij? Wat ik heb? Nou deze, ja, ik ja. wil winnen. Nou, ja! Dat denken jullie. Is dat zo? Richard kan daar wel iets over zeggen, denk ik. Nee, ik en, en, en, in en, in een, nee, nee. De eerste, eerste kaart erop. Dus ja, ik wil absoluut wel winnen. Ja. Nou, mee eens. Ja, ja. Nou, <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, en ik stem blanco, dat mag dus, hè? Je okay. mag op een gegeven moment zeggen, nee, ik ken je onvoldoende uh, om te zeggen ja of nee. Maar wat zegt je feminine kant, je intuïtie? <laughs> nou, mijn, mijn feminine kant zegt dat er wel een deel in jou is, dat het absoluut over je kaart Ja, dat bedoel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 Hey, we gaan het even over jou hebben. Ja. Uh, maar jouw vrouw is hier ook. Dus ik, uh, ik ga even aan je vrouw vragen nu. Wat zij nou van jou vindt? Of, of jij heel kort wil beschrijven wat Bart voor een persoon is? Ehm uh, In het kader van masculin feminin bedoel je? Nou, mag je... Nou, als het dan ook nog meer mag zijn. Een heel waarheidslievend persoon. Mm -hmm. uh, een heel uh, liefhebbende persoon. Een behoorlijk masculin, Althans, dat is aangeleerd gedrag in mijn opinie. In de grond is het eigenlijk een heel feminine man volgens mij. Maar dat, uh, dat is in ontwikkeling. Dat is er dus. ingeslagen op de Technische Universiteit waarschijnlijk. Ja. Zoiets, als we het ja. ophouden. <laughs> ja. ja, en dat is een ja. beetje de kern? Ja, dat Van, is voor uh, mij gevoel de okay, kern. Mooi. Ja, nou, daar ja. doe ik het voor hoor. Ja. ja. ja.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 ...als voor coaches die het als coach toe willen gebruiken. En aanstaande 25 mei hebben we weer zo'n training. Het duurt van 1 tot 6. En ik mag de luisteraars van Inspiratie Radio 25% korting aanbieden. Uh, dus als ze zich of maandag of dinsdag opgeven... ...dan krijgen ze die 25% korting. Prima, en waar is dat? Dat is in Nieuwekerk aan de IJssel. Oh, dat is leuk. Redelijk in de buurt. Ja. Oké, okay, prima. Nou staat genoteerd. Ik hoop dat de luisteraars... Uh van Inspiratie Radio... massaal uh, de, dit spel gaan... Uh, of die, die workshop gaan doen? Ja. Krijgen ze dan ook het spel mee? Nee, of? dat spel gaat er los van. Dat kunnen ze nog wel los. kan je kopen... of via oh, okay. de site... of ja. zeg maar tijdens de training. Ja. Oké, okay, prima. Nou Bart... Uh, ja, door het, het interview... daar zijn we helaas doorheen. Ik had het je al gezegd... het is niet... Uh, ja... het is eindig... helaas. Je gaat nog even... Uh, de laatste muziek aankondigen. Uh, ja. Dat is van uh, Whitney Houston...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 uh, rol goed vervullen als ik zou in your way dus ik ga maar ik weet I'll think of you every step of the way and I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 Okay, nou, we zijn er alweer doorheen, lieve luisteraars. Um, nou, Bart heel erg bedankt uh, voor Graag deze ontzettend interessante, leuke uh, ja het is natuurlijk heel erg actueel, dat manvrouw. En goed dat we daar nou eens een keer een uh, aandacht aan hebben besteed ja. in deze uitzending. Ik wens je heel veel succes met, uh, met alles.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 Nou Herman, heel erg bedankt. Je hebt het weer feilloos gedaan. Graag gedaan. Dank je wel. Deze uh, streken met de pick-up. Voor mij krijg je een certificaat. Dionne, heel erg bedankt voor, uh, voor het bijzijn en de agenda. Dat is een uh, inspirerende agenda. De volgende uitzending is op zondag 29 mei van 8 tot 9 s'avonds. Oh, ik vergeet trouwens je vrouw nog. Ook heel erg bedankt voor de input. Ja.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 Hij mant zijn geven, hij danst zijn passie, hij leeft zijn boedi, hij is de danser van zijn leven.